Het is twee uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Voormalig sportverslaggever en presentator Bob Spaak is overleden. Hij geldt als een van de architecten van Sport in Beeld, het huidige studio Sport. Bob Spaak was op zondagavond jarenlang het gezicht van dat programma en gaf commentaar bij het schaatsen, atletiek en voetbalwedstrijden. Legendarisch is een commentaar in 1965 bij Feyenoord tegen Real Madrid. De wedstrijd loopt na een charge op Koen Moulijn uit de hand, waarna Spaak in zijn commentaar Moulijn vraagt zich te beheersen. Spaak werkte ook voor dagblad Het Vrije Volk, De Vara, en hij was vanaf de start betrokken bij het blad Voetbal International. Bob Spaak is 93 jaar geworden. De Nijmeegse politie kijkt of er een verband is tussen drie incidenten afgelopen nacht. In haar woning werd een dode vrouw gevonden. Terwijl de politie onderzoek deed, werd in een café in de buurt geschoten. Daarbij vielen geen gewonden. Wel werd kort daarna in een andere wijk een man neergeschoten. Hij ligt gewond in een ziekenhuis. De Nijmeegse politie heeft een man en een vrouw opgepakt die met de gebeurtenissen te maken zouden hebben. IKEA neemt geen extra veiligheidsmaatregelen na de kleine ontploffingen van de laatste weken. Dat zegt het concern in een reactie op de explosie vrijdagavond op de keukenafdeling van IKEA in het Duitse Dresden. Daarbij raakten twee mensen licht gewond. Eind mei waren er ontploffingen bij de vestigingen in Son, in Brabant, in Lille in Frankrijk en in het Belgische Gent. Bij IKEA zijn geen dreigementen binnengekomen. Duitsland heeft de politie in Nederland, België en Frankrijk om hulp gevraagd. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslagen zit. Het weer, vrij zonnig en op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is het 18 graden aan zee en plaatselijk 21 in het zuiden. Morgen eerst wat lichte regen, daarna buien, met aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur is dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 in Amsterdam. Tussen Muiden en Diemen-Noord staat 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. En op de A22 Velsen Beverwijk loopt het vast tussen het knooppunt Velsen en Beverwijk over 2 kilometer. Sparen in eigen hand via westland-utrechtbank.nl De SpaarOnline-rekening is dé spaarrekening met een toprente van 2,7 Waarbij je kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt.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 4 minuten over twee. Hartelijk welkom op Eerste Pinksterdag bij NOS Langs de Lijn. Voor ik u straks ga vertellen wat er allemaal op sportgebied ons te wachten staat op deze Eerste Pinksterdag. Gaan we eerst aandacht besteden aan het feit wat u net in het nieuws al hoorde... dat op 93-jarige leeftijd gisteren in zijn woonplaats Bob Spaak is overleden. Ik ga erover praten met iemand die veel met en onder hem gewerkt heeft. Mart Smeets, goedemiddag. Dag Tom. Um, Hoe zou jij Bob Spaak willen omschrijven? Dat klinkt groot, maar hij was de, de grote roerganger van de NOS als het om sport ging. En om het bedenken van hoe je op een nette manier met sport om moest gaan. Live-reportages kwamen uit zijn koker. Uh, hij, heeft... hij was niet de eerste baas van Studiosport. Uh, hij was de tweede. Hij kwam uit een uh, sociaal-democratisch nest. Hij was vrije volkverslaggever geweest. Een man met een enorm inzicht. Ik, uh, ik heb dus vannacht ook uh, mijn voorbeeld verloren, mag je zeggen. En dat geldt voor een heleboel mensen van Studiosport. De hele generatie Rijtsma, de Napel, Lindenberg, Spaak Junior, Stekelenburg, Brian, Vriend. Al die mensen die uh, zijn uh, door hem gevormd, opgevoed, uh, in de wereld van de sportjournalistiek neergezet. En die hebben het. Zeg maar het gezicht bepaald van Studiosport zoals Spaak het graag wilde. Ja. En eh, als je zegt een, een, een voorbeeld, een, een leermeester voor velen... Waar, waar leerde die zoveel in? Was het vooral een soort houding en, en gedachtegoed over sport? Ja, en eh, met, met name dan eh, zaken die wij nu eh, heel makkelijk vergeten. Hij vond dat wij niet mochten gaan schrijven. wij waren geen fans. Dus juichen mocht niet. Ja, er werd niet gejuicht op de perstribune, zei hij altijd... Het moest netjes en beschaafd zijn. Ik, ik kan me nog wel herinneren, het is een prachtig voorbeeld... dat ik, ik had het eens een keer bestaan om zonder Stropdas te presenteren. En toen kwam ik op maandag langs zijn kamer. En toen hoorde ik alleen zijn stem. Jongen, ja meneer Spaak. En dan zei hij, verkopen ze in Amsterdam geen stropdassen? Jawel meneer Spaak. Nou zei hij, koop er één. En ik denk drie weken mag eens niet presenteren. Dag ja. jongen. Zo een dus. Ja. Uh, wij hoorden net in het nieuws ook uh, beroemd geworden om heel veel zaken voor iedereen die de sport lang volgt. Dat ene fragment met uh, Koen Moulijn met dat enorme ja. fragment met Real Madrid. Dat hij dan ook zegt, Koen, uh, uh, kalm aan jongen, dat is toch niet beheersje, nodig? Beheers je, beheers je. Ja. Is dat typerend hoe hij ook naar sport keek? Ja, met alles. Nee, niet alleen sport, maar ik denk dat zijn hele gedachtegoed over van hoe, je, hoe je in deze wereld dient te staan. Dat was beheersing. En dat, dat deed hij al toen hij bij de VARA radio zijn ontbijtclub deed. Dat deed hij al toen hij bij de VARA radio zijn zondagavond uh, sportprogramma presenteerde. Alles ging beheerst en op een nette wijze. Uh, en dat heeft hij bij een heleboel van ons begroeting gekregen, kan ik je meedelen. Ten slotte uh, Sport in Beeld heette het toen nog, he. daar was hij het ja. gezicht van. Kan je eigenlijk zeggen dat het huidige studio sport nog steeds uh, architectonische uh, verschijnselen vertoont... van hoe Bob Spaak Sport in Beeld wilde neerzetten? Nou, het huis is van Spaak. Ja. En, de, en de inrichting van het huis is, is later door uh, Jansma, door Lindenberg en nu door Noot uh, aangepast. Maar het huis zoals het daar staat zal altijd het huis van Bob Spaak blijven. Altijd. En we hebben gisteren met elkaar dus een icoon uit de Nederlandse sportjournalistiek verloren. Een hele grote. Oké, okay. ik dank je en sterkte. Bien à l'abri Dans leurs éclats de rire Ils s'apprennent Comment ne pas mourir Quand tout s'écroule autour Et que le ciel Est chargé de vautours Dans leurs yeux innocents Il y a cette lumière Que les passants aveugles Et sombres ne voient pas Ces braves gens paissés Que les autres ont rien à faire de ces de là Ceux qui la vie tout simplement de sème Michel Fugen was de muzikale opening vanmiddag in de Lijn. Waar wij nu verder gaan met de actuele sport van vandaag. En dat is onder andere een, ik noem het nog maar gewoon, Europa Cup finale Tim Steens. Den Bos, lester maar het heet allemaal anders, hè, tegenwoordig. Ja, te, in jouw tijd heet het nog Europa Cup 1, ja, Tom. Ja, en die, en die hebben ook een keer gewonnen, volgens mij, met kamp. Ook nog wel eens, maar de, iedereen wonen wel als Nederlandse club. Vandaag ook weer. Ja, het zit er wel in, Tom, want het staat 3-1 voor Den Bos En we hebben nog te spelen 1 kwart, 17,5 minuten nog. En ja, Den Bos gaat dat niet meer weggeven, deze uh, gezamenlijke Europa Cup. Zo heet het namelijk. Want vorig jaar was de eerste editie. En dat is dus een samensmelting van Europa Cup 1 en Europa Cup 2. En dat heet, uh, ja, zeg maar in uh, mooi Engels heet dat de Euro Club Champions Cup. En uh, ja, die staat op het spel vandaag. En uh, ja, zoals ik al zei, Den Bos staat met 3-1 voor. Het was wel even schrikken voor de dames van Den Bos. Want ze kwamen na 6 minuten al met 1-0 achter. Eén keer was Leicester, de tegenstander van vandaag uit Engeland, waren over de middellijn geweest. Dat leverde een strafcorner op. En en die werd benut door de international Christa Cullen. Die liep naar een pushen Lizzie Couton in het doel van Den Bosch kansloos. Dat betekende dus 1-0 voor Leicester. Maar na een paar minuten was het alweer 1-1 dankzij een strafcorner van Maartje Paume. En uh, een paar minuten later was het 2-1 dankzij een mooie tip in van Sabine Mol. Ja en die Sabine Mol die scoorde ook de 3-1 na een schitterende solo. En mooi afgerond. En wat een seizoen heeft die Sabine Mol. Vorig jaar speelde ze nog in de overgangsklasse bij Push. Ze dacht nou ik ga eens een overstap maken naar Den Bosch. En uh, ja dat is goed bevallen want uh, ze scoort belangrijke doelpunten voor. Den En dat is ook Max Caldas. De bondscoach niet ontgaan. Want hij heeft er bij de selectie genomen. Sabine Mol dus op dit moment de, uh, zeg maar de speelster van de wedstrijd. Zij scoorde twee keer. We gaan beginnen aan het laatste kwart van 17,5 minuten. Den bos leidt met 3-1. Gaan we naar uh, de grote motoren. Hans van Lozenoord, de MotoGP-man. De Silverstone, hè? Ja, Silverstone. En... Uh... It's raining cats and dogs, zeggen de Engelsen. Nou, dat is het ook. Het is verschrikkelijk nat. De coureurs zitten in de vijfde ronde op een spekglade piste. Regen, ja, waardoor dus ook in feite alle mooie droogweerafstellingen van de training naar de prullenbak kunnen. En over het algemeen worden de kaarten dan een beetje anders geschud. Daar lijkt het op dit moment niet helemaal op, want het zijn toch wel de Honda-coureurs die de wedstrijd domineren. Met Casey Stoner aan de leiding voor Andrea Dovizioso. Op de derde plek lag... Marco Simoncelli. Ik zeg lach omdat hij een foutje maakte bij Abbey Curve. En gelukkig zit er aan de buitenkant van de baan ook het nodige asfalt. Zodat hij niet onderuit ging en verderop de baan weer op kon rijden. Ze weg kon vervolgen. Maar daardoor is Jorge Lorenzo, de wereldkampioen, wel een plekje naar voren gekomen. Lorenzo dus op de derde plek. Vierde Simoncelli. Vijfde Ben Spies. En zesde Colin Edwards. Brak hij niet vorige week zijn sleutelbeen? Ja, dat deed hij zeker. De Amerikaan. Maar hij is weer van de partij. Hij is geopereerd. Hij voelt zich ijzersterk. Uh, hij heeft weinig blessures in zijn leven. Gehad, maar nu blijkt dat hij er heel goed tegen kan, dat hij een sterk lichaam heeft, hoewel hij, de, hoewel hij de 30 al lang is gepasseerd. Colin Edwards op de zesde plaats, zevende heden. En waar zit Valentino Rossi dan? Heel slecht getraind. Hij kon geen goede afstelling vinden met de Ducati-motor. Hij rijdt tot dit moment op de elfde plek, maar sprak na afloop van die trainingen wel een, een voorkeur uit voor een regenwedstrijd. Dus dan moet hij het nu ook maar waarmaken en verder naar voren komen. De nummers 1, 2 en 3, Stoner, Dovizioso en Lorenzo, die nu aan het inlopen is. De MotoGP blijven wij volgen. Het is het vrouwenhockey. Natuurlijk later op de middag daar ook mannenhockey. De ehl finale dus een HGC. Slecht in de Nederlandse competitie. Maar heel goed in deze competitie tegen Club de Campo uit Madrid. Nederland volleybalt andermaal tegen Oostenrijk. Ook dat gaan we voor u volgen. Neptunus Kinheim is een competitiewedstrijd uit de honkbalcompetitie. MX1 en MX2 motoren volgen we. Zwemmen de Open NK. En natuurlijk de slotetappe van de Criterium Dovin. Bergje op, bergje af. Bradley Wickens wil hem graag winnen. Stones met de Harlem Shuffle Neptunus. Kinheim, zei ik u al, volgen we in de Nederlandse honkbalcompetitie. En die houdt kamp gisteren won Kinheim, hè? Ja, en nu worden flinke klap uitgedeeld. Maar wel een vangbal in het midveld. Gisteren won Kinheim met één puntje verschil van Neptunus. De regerend landskampioen, nummers 2 en 3 overigens. Uh, Amsterdam staat er uh, nog net uh, boven. Wel met hetzelfde aantal punten als Neptunus. Neptunus is dus op de tweede plaats en op de derde plaats nog Kinheim... Uh, we zitten in de tweede helft van de eerste inning. Er is al gescoord door Neptunus. Via Eugene Kingsale. Goede twee-hongslag van Riley Legito. Ook een international net als Kingsale. En dit laatste weekend voordat de zomerstop ingaat van een week of vier. Wanneer ook het Worldport Tournament hier in Nederland wordt gespeeld. En later in oktober de wereldkampioenschappen. Maar over vier weken dus het Worldport Tournament. Of iets eerder zelfs, de 23e begint dat al. Dan uh, zien we heel veel spelers in actie. Het derde honger is bezet. 1-0 de voorsprong voor Neptunus. We zitten pas in de eerste inning. Duco Jansen de Werper. Het derde honk bezet. Twee man uit. En de slagman is Tom Bryce. Een uh, goede midvelder van de Rotterdammers. Die dus uh, graag uh, willen winnen om uh, revanche te halen op de wedstrijd van gisteren. Moeten we dat doen met Kevin Heistek op de heuvel. Die is uh, begonnen met gooien in deze wedstrijd. Omdat uh, Kinheim uitspeelt en als eerste aan slag moest. Eén hongslag tegen, maar ook twee keer drie slag. Geen punten dus voor Kinheim in de eerste de eerste slagbeurt. Wel een puntje nu met twee man uit voor Neptunus. Met de derde hong bezet en die Bryce aan slag. En dan kijken we wat Duco Jansen, die overigens tijdens het World Port Tournament voor Curaçao gaat spelen. Uh, een van de teams uh, hier aanwezig. Net als het Nederlands team en Cuba natuurlijk. Uh, wat hij mee doet, hij gooit een uh, goede slagbal. Twee slag, één wijd voor Tom Bryce. Tweede helft, eerste inning, derde hong bezet. En nog één balletje meenemen. Misschien dat dat een puntje kan opleveren. Als die linkshandige Bryce, een goede slagman, de bal goed uh, door. Door, de, uh, ...door het veld heen slaat... ...en daarmee Rijden-Digito kan laten scoren. Dan komt de pitch, Pal wordt wel geraakt... ...maar gaat fout in het volgepakte stadion. Ik schat een duizend man... ...die kijken naar de wedstrijd tussen Neptunus en Kinheim. Stand 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. gaan we praten over MX1 en MX2. Sebastian Timmerman, want de eerste manjes in Portugal zitten er al op, hè? Ja, van de MX2-klasse, de MX1-klasse is uh, nog bezig, dus uh, daar nog geen uitslag van. MX2-klasse wel, en dat is voor Nederland vooral belangrijk natuurlijk, vanwege de aanwezigheid van Jeffrey Herlings. Ja. Die het uh, goed gedaan heeft in die eerste match, maar niet goed genoeg om te winnen. Hij wordt tweede, achter Ken Rotschen, dat is een uh, Duitse teamgenoot. Zijn grootste concurrent eigenlijk in het wereldkampioenschap. Hodgson gaat aan de leiding naar de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen. De eerste vijf campries. Herlin staat op de tweede plaats. En het was een prachtig duel. Het was eigenlijk de eerste keer... Vandaag Portugal dat we een duel zagen tussen deze twee. Dat was nog niet echt voorgekomen. Meestal stak of een van de twee eh, boven het uit... of had een van de twee pech of had een van de twee gewoon een mindere dag. Maar nu was het echt een duel op de baan na een goede start van Herlings... die eh, als tweede door de eerste bocht kwam en na een halve ronde de leiding overnam. En een slechte start van Ken Rotsen, die was pas al zevende weg... en had een kwartier nodig om eh, naar de tweede plaats toe te rijden achter Herlings. Toen was het verschil nog zeven seconden... Maar een minuut of vijf later zat Rotschen al aan het achterwiel van, uh, van Herlings. En kwam dus dat hele mooie duel. Herlings liet, hield uh, heel lang stand. ...tot uh, de laatste drie ronden ingingen. Toen maakte hij een klein foutje bij de, de springbeheuvel, zeg maar, bij de, bij de finishlijn. En daar profiteerde Rotschen van. En die liep ook eigenlijk meteen uit tot een seconde of twee, drie voorsprong. Dus dat gaf wel aan dat Rotschen ook wel de betere rijder was. Maar moet je wel dus gezien, Herlings eindigt op de tweede plaats... ...en op grote achterstand eindigt Amerikaan Osborne, Jack Osborne op de derde plaats. Goed gereden trouwens ook door een andere Nederlander, Clem Koldenhoff, die zevende wordt... Ja, van de stand voor de wereldtitel betekent dat dat uh, na deze eerste match... Uh, ...Rodsen weer drie punten uitloopt. Hij stond op tien punten voor, staat dus nu zestien punten voor op Jeffrey Herlings. Maar de komende match na vieren uh, start hij rond vijf minuten over vier vanmiddag... ...op dat hele uh, snelle circuit van Agredan. Hopelijk dan weer een mooi duel tussen Rodsen en Herlings. ...want dat hebben we dus in de, in de eerste match in ieder geval gezien. Van de motoren van het zand naar de grote auto's op de weg nog 38 minuten te gaan. En dan zit de 24 race van Le Mans er weer op. Louis Dekker, hoe staat het ervoor? Ik heb de vraag niet gehoord en dat is veelzeggend. Maar volgens mij vroeg je hoe gaat het daar en wie ja. gaat hem winnen? Dat ja. is het, hè? Ja. <laughs> <laughs> um... Het is als volgt, het is ongelooflijk na een uur of 23 dat het nog spannend is. Dat is hier op de een of andere manier gewoond aan het worden. Het is net de Eredivisie. Uh, het lijkt erop, zeg ik heel voorzichtig, dat Audi gaat winnen. En dat is een klein mirakel, want Audi heeft twee verschrikkelijke klappers meegemaakt. Gisteren, ze hadden drie wagens, dus ze hebben er nog één over. Die rijdt aan kop, wordt achtervolgd door vier Peugeots. Uh, en uh, nou ja, ik, ik ga maar niet zeggen dat er waarschijnlijk niks meer gebeurt in de laatste drie kwartier. Dat is wel normaal gesproken... Uh, He, ...gaat het hier wel als een nachtkaars uit. Er zit het spektakel niet in de laatste ronden. Maar André Lodderer... André Lodderer, een Duitser, die uh, gaat voor de eerste keer Le Mans winnen. Daar lijkt het op met zijn genoten voor Audi. In de kantlijn het verhaal, hoe gaat het met de Nederlanders? Jan Lammers is gestrand met zijn hybride, dat weten we al een paar uur. Maar Jeroen Blekemolen, in de hoogste klasse op Le Mans, is op weg naar een zesde plaats. En dan moet je beseffen dat eigenlijk iedereen hier weet dat de Audi's en de Peugeot's onverslaanbaar zijn. Dus de meest eervolle plek op dit moment hier in Le Mans, als je dat even negeert, is de zesde plek. En uh, daar gaat de Nederlander zo dadelijk uh, van genieten. Oké, okay, dank. Voor dit moment word je ongetwijfeld straks nog terug. Nog 36,5 en minuut, dan zit het erop daar in Le Mans. Louis Dekker blijft het voor ons volgen. Zoals Tim Steens het hockeyje volgt, uh, Den Bosch-Lester was al half beslist, Tim, nu helemaal? Ja, het is helemaal beslist om nog zeven minuten te spelen. En het is 4-1 geworden voor Den Bos. Het was de vijfde strafcorner voor Den Bos. Die werd benut door Maartje Pouwen. En Kiepster Hinch had daar niet echt het oog op. Die bal ging heel langzaam over de lijn. Ze hadden hem wel aangeraakt. Maar dat betekende 4-1. En daarvooraf was een mooie actie van Sabine Mol. Ik noemde haar al in de voorgaande flits. Een van de uitblinkers vandaag op het veld hier in Wassenaar. Zij forceerde die vijfde strafcorner voor Den Bos. Ja, en die prijzenkast van Den Bosch, ja, die kan weer wat uitgebreid ja. worden. Want die grote beker die komt er zeker bij. Want uh, ja, er staan er al tien Europacups eenzame een, een, oude stijl. Vorig jaar wonnen ze deze nieuwe editie van de Europacup uh, Club Champions Cup. En uh, vandaag kan die, uh, die tweede editie, die wordt ook weer bijgeschreven bij Den bos. Een knappe prestatie voor de dames. Den Bos. dus en later op de middag nog de HGC-heren. Wie weet, wie weet. Maar we gaan eerst weer naar de grote motoren, Hans van Loosenoord, Want uh, het is een beetje vochtig daar, hè, in Nederland. Het is heel erg vochtig. En ja, in, die, in die bergvocht, want ze mogen het toch wel noemen op het circuit... want op sommige punten staan gewoon hele dikke plassen... heeft Gorgo Lorenzo zich vergist. De wereldkampioen is onderuit gegaan. Hij is gevallen, ogenschijnlijk niet geblesseerd. Maar een valpartij van deze Spanjaard is iets heel ongebruikelijks. Vallen doet hij bijna nooit. Als hij het doet, doet hij dat tijdens de training. Niet in de race. Het is in 2009 voor het laatst geweest dat hij in een wedstrijd is onderuit gegaan. En nu is Lorenzo gevallen. En dat betekent zeker dat hij de leiding in het wereldkampioenschap gaat kwijtraken aan Casey Stoner. Die had al de beste papieren. Die rijdt op de eerste plek. En Stoner eh, lijkt hard op weg om deze race ook te gaan winnen. Maar een hele zware slag voor het Yamaha fabrieksteam dat in dezelfde ronde ook Ben Spees verloor. De Amerikaan. Hij lag op de vijfde plaats. Ben Spies ook onderuit gegaan. En alle monteurs met de blauwe pakken zijn bezig om hun machines, eh, wat er van over is, en eh, om dat allemaal in te pakken in de vrachtwagen. Zij gaan nu Koers zetten ...naar het hoofdkantoor om daarna over 14 dagen terug te keren op het tt van Assen. Maar ze gaan hier helemaal met lege handen naar huis. Dat wordt een Honda-aangelegenheid die met Casey Stoner op de eerste plek... ...en een pikkelhard duel tussen zijn teamgenoot uh, Andrea Dovizioso... ...samen met de onstuimige Italiaan Marco Simoncelli. En we zitten bijna halverwege de wedstrijd.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 We hebben een praten, tegen ik. Yes, Het oh mooi zo'n mooie plaats. Beautiful Day van U2. Tim Steens, uh, ja, Beautiful Day. Al een jaar of 150 wordt een Bos langzamerhand <laughs> he, met het Europa Cup. Ja, het is ongelooflijk een record. Hè? Ik, uh, ik zat nog even na te kijken. In 1999 speelden ze de eerste Europa Cup finale. Die verloren ze nog. Ja. Maar daarna zijn ze dus zeg maar uh, 12 jaar ongeslagen in Europa. Nog geen wedstrijd gelijk gespeeld of verloren. En ook deze finale gaan ze winnen. Want er is nog ongeveer, even kijken, 10 seconden te spelen. En dan gaat de Bos deze Euro Hockey Club Champions Cup voor de tweede keer op rij winnen. En daarvoor hadden ze al 10 keer de Europa Cup 1 gewonnen. Een schitterende wedstrijd hebben ze gespeeld hier. Ze kwamen er wel 1-0 achter. En daar hoor je de toeter: De Bos wint met 4-1 van Leicester. Dankzij twee doelpunten van Maartje Paume en twee van Sabine Mol. En uh, ja, terecht vreugde op het veld nu. Alle speelsten daar naartoe en ook succes voor Raoul Eeren, de coach. Hij uh, pakt in zijn tweede jaar als coach ook de tweede Europa Cup Club Champions Cup. Dankzij een 4-1 overwinning op het Engelse Leicester. Radio 1 NOS -journaal. Het is één minuut over half 4. Er zijn de hoofdpunten met Onno Duiven-Nederwit. Goedemiddag. Voormalig sportverslaggever en presentator Bob Spaak is overleden. Hij geldt als een van de architecten van Sport in Beeld... de voorloper van Studio Sport. Bob Spaak was op zondagavond jarenlang het gezicht van dat programma... en gaf commentaar bij het schaatsen, atletiek en voetbalwedstrijden. Spaak werkte ook voor het dagblad Het Vrije Volk, de VARA... en hij was vanaf de start betrokken bij het blad Voetbal International... De opspraak is 93 jaar geworden. Het Syrische leger is vanochtend de stad Jisr al-Shougur binnengetrokken. Volgens getuigen wordt daarbij geschoten en worden huizen in brand gestoken. Volgens het Syrische regime moet de orde worden hersteld... nadat opstandelingen vorige week 120 politieagenten hadden gedood. Inwoners zeggen dat de agenten door de Syrische ordentroepen zelf zijn gedood... omdat ze weigerden op inwoners te schieten. En Ikea neemt geen extra veiligheidsmaatregelen na de kleine ontploffingen van de laatste weken. Dat zegt het concern in een reactie op de explosie vrijdagavond bij Ikea in het Duitse Dresden. Daarbij raakten twee mensen licht gewond. Eind mei waren ontploffingen bij een vestiging in Nederland: één in België en één in Frankrijk. Bij Ikea zijn geen dreigementen binnengekomen. En dat is het nieuws op dit moment. Twee minuten over half drie. Bent u terug bij Langs de Lijn Moto GP Hans van Silverstone, regen en de een naar de andere. Ja, ik riep straks al dat uh, Marco Simoncelli een uh, wat onstuimige Italiaan is. Dat is hij ook zeer getalenteerd, maar nog steeds erg onstuimig en. Uh hij ja, heeft zijn inzet toch ook hier met een valpartij moeten bekopen. Hij drong hard aan bij Dovicioso om de tweede plek van, uh, van zijn landgenoot over te nemen. Dat lukte al een tijdje niet. En op een gegeven moment ja, is hij toch in de fout gegaan. Te veel risico's genomen op die natte piste. Hij schoof onderuit. Ook verder uh, ja, het vuil en, en de nattigheid van zijn pak geklopt. En uh, onderweg terug naar de pits. Geen verwondingen verder. Maar ja, uh, Keesje Stoner die krijgt nu uh, de zege wel uh, deels cadeau. Ook omdat de concurrentie op een ongelofelijke manier faalt. Eerst die crash van Lorenzo. Nu ook... Uh, nu ook Simoncelli. En ja, alleen Dovizioso zou hem nog kunnen bedreigen. Maar ja, die zit op een afstand van bijna 8 seconden. Dus het gaat helemaal niet meer gebeuren. Op de derde plek opvallend Colin Edwards. En Valentino Rossi, ja, die heeft natuurlijk geprofiteerd van al die valpartijen. Die houdt het hoofd koel. En dat is best, uh, best wel te doen, denk ik, met die koude temperatuur. Het is maar 11 graden in de buurt van uh, Northampton En uh, Rossi rijdt op dit moment op de zesde plek achter alvaro Bautista. Dan nou, gaan wij weer honkballen. Neptunus, Kinheim en die houtkamp. Laatst gemelde stand was 1-0. Gelijk geworden Tom. Mooie twee hongslag van Rodney Michel, de derde hongman van Kinheim. We kwamen mee op de tweede honk door een uh, honkslagje van Josefa op de derde honk. En toen een verre klap van Björn Hendricks, de nummer 9 op de slaglijst, werd wel uitgevangen in het rechtsveld uh, door uh, Eugene, uh, Eugene Kingsale. Maar zijn aanval was uh, niet goed genoeg richting de thuisplaat, waardoor Robny Michel de gelijkmaker kon scoren. We gaan beginnen aan de tweede helft van de tweede inning. Leuke wedstrijd, veel publiek zoals het eigenlijk hoort in het honkbal. Stand 1-1 bij Door Neptunus tegen Corendon Inheim. Uncharted van Sarah Barriott. U hoorde het net al van Louis Dekker. Jan Lammers, een 22e deelname aan de 24 uur van Le Mans, ging niet geheel vlekkeloos. Zijn hybride racewagen uh, had veel last van technische malheur. Mag je dat verrassend noemen? Nee, zeggen de kenners, want Lammers reed met een energietechnologie die nog amper is getest. Hoe ziet die energietechnologie er dan uit? Uh, nu ga ik uh, citeren, want mijn kennis komt niet verder dan zelf denken. Uh, de auto slaat energie op die bij het remmen vrijkomt en gebruikt die om hoe sneller ze accelereren. Nou, hoe het ook zij, misschien te weinig geremd, ik weet het niet... want diep in de nacht was het einde oefening. Ik meen dat het een uurtje of, uh, wat was het, 14, 15. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, eigenlijk toch nog heel ver gekomen. Ja, dat is best ver voor een experiment op vier wielen. Ja, absoluut, absoluut. En uh, het is natuurlijk heel frustrerend. Hè. Je komt binnen, je gaat weer naar buiten, je rijdt weer eventjes... En, uh, het is wel lekker dat ik... Ik heb een paar, keer gewoon, een paar keer iets van drie uur bijna in de auto gezeten. Dus ik heb toch gewoon uh, wel redelijk mijn ronde kunnen doen. Maar je staat natuurlijk best te balen als je voor de zoveelste keer in de pit staat. Um, maar dan moet ik wel zeggen, dan kan de schakelaar redelijk om. En ja, je had je er natuurlijk op ingesteld. Hybride Le Mans rijden, dat is pionieren. Dat is racen met horten en stoten. Dat wist je van tevoren. Nou, iedereen weet dat als je voor in het peloton loopt... dan heb je de grootste kans natuurlijk om afgeschoten te worden. En, en uh, ja, dat is, dat is bij ons ook zo. Hè. Ik bedoel, we lopen voor. Hè. Je hebt wel een historisch moment meegemaakt. Dat je de eerste bent geweest die uh, aan zo'n project aan uh, Le Mans hebt meegedaan. Dus dat is dan leuk. Ja. En dan weet je gewoon dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Die hybride techniek, had je dat nou snel in de vingers? Of is het echt onwennig geweest in het begin? Nou, je merkt het eigenlijk niet. Want uh, de, de, de, de techniek is wel uh, met, met kennis van autoracen samengesteld. Dus alle sensoren die erop zitten... Die, die registreren eh, zeg maar even het opnemen van het energie en het teruggeven van de energie. Eh, dat, dat is goed gereguleerd, dus dat merk je nauwelijks eh, als het, als het, eh, het kerstsysteem. Eh, dus dat is een kinetisch energy recovery system, daar staat kerst voor. Dus het is niet van Flipje uit Tiel. Maar eh, het, het is eh, dat kerstsysteem, zodra dat in werking komt... met het teruggeven van de energie die je tijdens het rem hebt opgespaard... En nogmaals, puur mechanisch. Dus denk aan gewoon elastiek wat je uittrekt en weer loslaat. Of iets wat je opwindt en loslaat. Het speelgoedautootje wat je naar achteren haalt en dan neerzet. Het is dus puur mechanisch dus dat wij dat energie dus opsparen... en bij het uitkomen van de bocht weer terugkrijgen. En dat is een moment dat je even in je spiegels kijkt... dat je denkt, ik word opgeduwd. Dus dat is een beetje de ervaring. Maar hoe dat gebeurt is heel mooi afgestemd. Voel je daar überhaupt iets van? Dat het anders accelereert? Uh, nou, je voelt het eigenlijk, uh, als je het niet hebt, dan, dan heb je het idee de motor loopt niet. En als je het wel hebt, dan voelt hij compleet. Dan heb je het vermogen wat je zou moeten hebben. Hoe was het om terug te zijn, na een paar jaar toch weg geweest? geniet er met volle teugel van, absoluut. 22 keer Le Mans. Je hebt al eens gezegd, ik vind dat echt uh, hulde aan het bruidspaard. Tekstjes, tegeltjes. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Volgend jaar, plek,zelfde plek, dezelfde tijd. Deelname 23. Ja, het zou kunnen. Misschien hetzelfde team, want uh, we hebben gewoon een moeilijke Le Mans gehad. Maar het blijft nog steeds een fantastisch project uh, waar ik heel trots op ben om daar aan mee te mogen werken. Het moet toch een uitdaging zijn om de hybride op Le Mans betrouwbaar te maken de komende jaren. Ja, het is een, het is een leuke doelstelling hè, waar waarschijnlijk de, de jongere uh, top ambitieuze coureur die alleen maar op het resultaat gericht is en niet zozeer op het proces, uh, die zal het wat minder boeien. Dus wat dat betreft past het bij de, de, de, de vaardigheid die ik nog steeds heb. En, uh, en de motivatie die ik heb. Dus ik denk dat het voor iemand zoals ik ook een passend project is. Dus ik voel me er helemaal in thuis. Ik vind de mensen leuk, ik vind ze goed. En, uh, dus we gaan zien of zij hetzelfde over mij vinden. En of we dan in de toekomst nog meer gaan doen. Jan Lammers vertelde dat dus aan Louis Dekker Zijn hybride auto haalde het niet. Wie het allemaal wel halen en wie er vooral gaat winnen. Audi nog steeds op kop. 18 minuten nog. Kijk, ik leren aantrekt zonder haast, En naast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omrukken.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 Westbroek, prachtig nummer hè. Zelfs je naam is mooi. Neptunus, Kinheim en die houtkamp. Welke inning zit wij, Randy? Wij zitten in de derde inning, Tom. Eerste helft van de derde inning. En een uh, eerstong bezet bij een 1-1 stand tussen Corinthon Kinheim en door Neptunus. Uh, Kinheim aan de slag. Eerstong bezet via Dirk van het Klooster. Die een foutje uh, kon uh, laten maken door Riley Legito. Leek een makkelijke bal voor de international. De korte stop van Neptunus. Maar hij liet de bal uit de handschoen vallen. En Dirk van het Klooster, die bedankt heeft voor het Nederlands team... staat op het eerste honk en aan slag staat Jason Halman. Een verhaal apart, goede honkballer uit een honkbalfamilie. Zijn vader was een geweldige honkballer. En zijn broertje, Gregory, speelt bij de Seattle Mariners in de Major League. Hij heeft daar al een aantal wedstrijden mogen spelen. Een enorm goede slagman. En ook zijn broertje, Jason Halman, een jonge achtervanger van Kinheim... kan die bal heel aardig raken. Eens kijken wat Kevin Heystek doet. Die gooit de bal over de plaat, hit- en run-situatie... maar de bal wordt gemiddeld. Mist. En dan gaat uh, Dirk van het Klooster wel lopen. De bedoeling is dan dat uh, de slagman de bal raakt. En dat uh, daardoor de velders in paniek raken. Zeg maar. En Dirk van het Klooster de honkloper dan uh, door kan lopen. Maar dat lukt niet omdat Halman de bal mist. Een uh, slag aan zijn broek krijgt. En de aangooi van de achtervanger, Sape Wagenaar, naar het uh, tweede honk. Naar Wayne Kemp. Uh, dermate goed is dat Dirk van het Klooster uitgaat. En dus de tweede nul is in twee... In de eerste helft van de derde inning. En zo mogelijkheden voor Kinheim weer even weg zijn. Kijken wat Halman doet. Die laat de bal gaan. Zo, die bal is net langs de plaat. Beoordeeld door scheidsrechter van groningen Schinkel En dat is niet Fred. Dit is uh, zijn zoon, Steenar. Uh, Fred van groningen Schinkel. jarenlang een van de beste scheidsrechters in Europa. Heeft opvolging gevonden in zijn zoon die nu achter de thuisplaats staat. Jason Halman aan slag. De catcher van Kinheim met twee man uit in de eerste helft van de derde inning. En we hebben een 1-1 stand bij door Neptunus Corindon Kinheim. MotoGP, Silverstone regen en toch bijna de finish, Hans van Ja hoor, de laatste ronde natuurlijk. De coureurs rijden een stuk langzamer dan op een droge baan. Dat scheelt meer dan 20 seconden. En vandaar dat die wedstrijd uiteraard ook een stuk langer duurt. Casey Stoner aan de leiding. Ja, hij is onderweg met zijn vierde zegen van dit seizoen. Heel knap de manier waarop de Australier deze race gewoon beheerste van start tot finish. Echt... Petje af voor de man die al eerder wereldkampioen werd in de MotoGP-klasse. Toen reed hij nog op Ducati, nu rijdt hij op Honda en niemand is in staat om hem te volgen. En dat brengt ons ook bij de vraag van waar is zijn teamgenoot Dani Pedrosa? Die brak een maand geleden zijn sleutelbeen, dat weet iedereen nog. Dat gebeurde in Le Mans toen hij van de motor werd gekegeld door Marco Simoncelli. Maar normaal gesproken na een operatie is een motorcoureur toch wel na twee of drie weken. Of soms nog sneller, zoals Colin Edwards nu na één week alweer terug op de motor. Dani Pedrosa is er niet. Is niet in Engeland en in de Spaanse pers toen op dit moment de meest wilde geruchten de ronde. Alsof hij geblesseerd zou zijn bij een andere tak van sport een week of twee weken geleden, zonder dat daar pers bij aanwezig was. In ieder geval, Pedrosa is er niet. En uh, ja, we moeten maar afwachten of hij er ook over veertien dagen bij de TT van Assen bij is. We, we wachten wel op nieuws uit die hoek, uit Catalonië in dit geval. De laatste meter van Casey Stoner. Hij zit in de laatste ronde van het circuit van Silverstone. Lengte 5,9 kilometer. Een beroemde plek. In de Tweede Wereldoorlog werden die RAF-piloten opgeleid. En ja, twee punten tussen het circuit. De verbinding daartussen wordt nog steeds hangar straight genoemd. Uh, een een recht stuk waar vroeger de hangars stonden. Waar de bommenwerpers ook stonden opgesteld. En nu maakt het deel uit van het circuit dat al sinds 1947 wordt gebruikt voor racen. Casey Stoner, uh, ja, die gaat hier nu op dit moment uh, zwart-wit geblokte vlag ontvangen. Hij gaat nu aan de leiding in het wereldkampioenschap in de GP klasse door deze klinkende overwinning in de wedstrijd waarin Jorge Lorenzo onderuit is gegaan. De titelverdediger waarin ook Simoncelli onderuit is gegaan. Nu Andrea Dovizioso over de streep. Teamgenoot van Stoner. Hij wordt tweede. En ja, nu komen al coureurs binnen die op een ronde achterstand zijn gezet. Ongelooflijk. We wachten toch nog even op de derde plek. Daar is hij binnen. Colin Edwards, 37-jarige veteraan uit Texas. Zijn teamgenoot is tijdens de training gevallen. Kel Crutchlow, die is niet van de partij. Edwards dus wel. Vierde wordt Nicky Hayden en vijfde Alfa-Bautista... en dan moet op de zesde plek zo meteen Valentino Rossi binnenkomen. Hans, nog heel even, want je zei zo geheimzinnig... bij een andere tak van sport geblesseerd raakt, die Pedroza. Dan vragen we elzij natuurlijk wel af, welke tak van sport, Hans? Ja, er wordt, er wordt geroepen dat hij, dat hij stiekem aan een wedstrijd heeft deelgenomen. Er zijn motoren die, die driften over, over deels of rood en deels asfalt. Er wordt geroepen dat hij met, met zijn mountainbike is gevallen. Ja, dat klinkt dan misschien iets bekender in de oren. Maar niemand weet er het fijne van... En ja, de Spaanse pers zit bovenop zijn nek, maar ze komen er niet achter. En wij in de MotoGP-wereld zitten maar opnieuw te wachten van hoe is het met Dani Pedrosa. En dat antwoord moet nog gegeven worden. Blijf er bovenop zitten, Hans. Dankjewel. Ja, fireflies, we lieten de platen even uitlopen. Mochten we niet doorheen praten, altijd all City, we gaan het hebben over de MX2. Maar nu de MX1, Sebastian Timman, daar was ik net iets te snel mee. MX2 hebben we het altijd over Herlings in Nederland en bij MX1 over de Reuver, hè? Ja, maar met Mark de Reuver ging het een stuk minder goed dan met Jeffrey Herlings... die dus tweede werd in die eerste match van de MX2-klasse. Want uh, de eerste match in de MX1-klasse van de grote prijs van Portugal... die duurde voor Mark de Reuver heel kort uh, zo'n anderhalve ronde. En toen was het over en uit. Hij kwam uh, um, ja, eigenlijk hard in aanraking met zijn enkel met de grond, zeg maar. Het is niet meer duidelijk of hij tegen een paal is aangereden bijvoorbeeld, of dat hij echt hard is onderuit gegaan. Maar in ieder geval heeft hij zijn uh, enkel uh, weer geblesseerd en die enkel daar had hij al behoorlijk last van. En voor Mark de Reuven was uh, de eerste maand van die Grand Prix in Portugal dus na zo'n anderhalve ronde alweer voorbij. De Waal, de Belg, Clement Dessal, reed lange tijd eigenlijk vrij eenvoudig aan de leiding. Maar die kreeg uh, in de slotfase de laatste vijf minuten gezelschap van de regerend wereldkampioen Antonio Cairoli. Zij zijn ook de nummers 1 en 2 in de stand om de wereldtitel naar de eerste vijf Grand Prix van dit seizoen. De sal gaat aan de leiding en Cairoli staat met 6.8 op de tweede plaats. En het was weer zo'n typische Cairoli race, die komt vaak een beetje moeilijk uit de startblokken... Maar dan hoe langer de wedstrijd duurt, hoe beter hij gaat rijden. Caroli staat altijd wel garant voor een beetje een strijdvaardige manier van rijden. Het is een uitbundige Italiaan, een opvallende verschijning. En hij probeerde werkelijk waar alles om de Sal uh, nog uh, van de eerste plaats uh, af te rijden. Echt Tot aan de laatste sprong was het een mooi duel. Maar Clement Bissal die bleef uiteindelijk toch Caroli voor de Sal. Dus winnaar van de eerste Mars in MX1-klasse. Caroli tweede en de Fransman Frossa op bijna een halve minuut achterstand op de derde plaats. Eén Nederlander werd uit. Dat was Herjan brakke die eindigt op de 20 twintigste plek, goed voor één WK-punt. Het is nu zo'n uur pauze in Portugal en dan gaan we verder met de tweede van de NX2... waar dus Herlings het goed deed in de eerste manche met de tweede plaats achter Ken Hodge... En hopelijk straks weer een mooie wel tussen die twee. Van Sebastian Timmerman gaan we naar Andy Houtkamp, Neptunus Kinheim. Leuk muziekje, tussen de innings in nog een puntje gevallen, Andy? Ja, dat is nieuw, Tom. Die muziekjes, dat is het favoriete muziekje van de mensen die aan slag komen. Oh. En heel kort, dan komen ze naar het slagperk gelopen. En horen ze hun favoriete muziekje. Dat moeten ze opzwepen. Nou, dat is bij Kinham in ieder geval wel gelukt. Want ik verliet je met Jason Halman aan slag. Die sloeg een twee honkslag en werd over de thuisplaat geslagen door Brian Engelhardt. Terwijl er een bal nu net over mijn hoofd fout geslagen wordt door Dwayne Kemp. Uh, betekent 2-1 voor de uitspelende ploeg voor Kinheim dus. Maar we zitten pas in de tweede helft van de derde inning. En Dwayne Kemp is de slagman voor Neptunus. Eén man uit, 2-1. Kinheim leidt tegen Neptunus. Dat betekent dat wij naar het nieuws van drie uur gaan. We blijven het honkbal natuurlijk voor u volgen. In het volgende uur start ook de Europa Hockey League finale tussen HGC en Club de Campo. En we zijn ook benieuwd naar de laatste etappen van Criterium. Het Dolphine, Bradley Wiggins en al die andere. Geesink natuurlijk ook bijvoorbeeld de bergen in. We blijven het volgen bij Langs de Lijn. NOS langs de Lijn op 1... BNN presenteert de luisterfilm Mama Tandoori naar de bestseller van Ernest van der Kwast. Hilarisch. Of, of een in Delhi. <laughs> Ontroerend. Was ik als jongetje maar in Bombay gebleven. Meeslepend. Het ruikte naar de keuken van mijn moeder. Rode pepers, masala. Mama Tandoori. Morgenavond half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.